Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Politie Istanbul geeft Taxinplein vrij. Rellen bij demonstratie Frankvoort. En landstitel voor hockeysters Amsterdam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 consulent Bram Vermeulen is in Istanbul op dat Taksimplein. Bram, wat zie je daar? Ja. Nou ja, de sfeer is uh, in de afgelopen twee uur 180 graden omgeslagen zou je kunnen zeggen. Dat hangt nu de atmosfeer van victorie, van overwinning. Uh, mensen zijn uitgelaten, er wordt uh, veel getoeterd, er wordt gedanst en gezongen. Omdat de, de demonstranten het gevoel hebben dat ze de slag om Taksim... Gewonnen hebben inderdaad door de beslissing van de politie om zich terug te trekken van het taxiemplein. En gisteravond ook al de beslissing van de rechter om dat parkje hier op het taxiemplein, waar die demonstraties allemaal om begonnen. Uh, om uh, het verwijderen van het park in elk geval tegen te houden. Daar geen toestemming voor te geven. Maar uh, wat echt een finale beslissing is geweest is gewoon voor de politie om te verdwijnen en het plein even aan de demonstranten te laten. Zouden de woorden van premier Erdogan ook een rol kunnen hebben spelen... die vanmiddag heeft gesproken en in ieder geval heeft opgeroepen... dat er een onderzoek komt naar het optreden van de politie van gisteren? Ja, maar ik denk dat dat op de straat niet meteen het verschil heeft gemaakt... Omdat uh, mensen in de afgelopen 48 uur uh, de Turkse televisie überhaupt niet meer hebben aangezet als ze al geïnteresseerd waren in dit protest. Omdat de Turkse televisie het gros van de demonstraties uh, niet heeft laten zien. Ook uh, de meeste staatsgerelateerde kranten uh, het, het enorme protest uh, van de afgelopen dag niet hebben gebracht op de voorpagina's. Dus, dus heel veel woede en teleurstelling over hoe de Turkse media... Zich eigenlijk hebben laten kapitelen door de opdracht van de regering om hier vooral niet al te veel aandacht aan te besteden. Nou, die Turkse media hebben die speech van premier Erdogan uitgezonden. Daarin refereerde hij trouwens wel aan uh, dat de demonstranten hier, wat hem betreft, een in, in zijn in Turkije. Uh, dat komt omdat hij bij de laatste verkiezingen met meer dan de helft van de stemmen aan de macht is gekomen. Maar ja, ik ga er maar vanuit dat de meeste mensen die hier op straat lopen geen kiezers zijn van die partij. Correspondent Bram Vermeulen vanuit Istanbul. De politie in Frankfurt probeert met pepperspray en wapenstokken... een eind te maken aan een demonstratie tegen het Europese bezuinigingsbeleid. Duizenden demonstranten wilden langs het hoofdkantoor... van de Europese Centrale Bank lopen. Toen de politie de demonstranten tegenhield, sloeg de vlam in de pan. Groepjes gemaskerde betogers gooien stenen en rookbommen naar de politie... en aan beide kanten zijn gewonden gevallen. Afhankelijk verliep het protest vreedzaam. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als... IMF get out of Greece en make love not war. Minder overheidsbemoeienis. Dat is de belangrijkste boodschap waarmee het CDA de verloren kiezers terug wil winnen. CDA-partijleider Sibran Buma gaf vandaag op het partijcongres in Den Bosch... een politieke visitekaartje af. Politiek verslaggever Margreet Boer. Een grote koerswijziging is het niet. Maar partijleider Sibran Buma geeft wel aan... wat voor kant het wat hem betreft op moet met Nederland. Het is de samenleving, niet de overheid. Dat is mijn principe. Bij de huidige regeringspartijen VVD en Partij van de Arbeid ziet hij hier niets van terug. Ze krijgen een flinke veeg uit de pan. Het kabinet heeft geen verhaal. Het inspireert niet. Het is bloedeloos. En deze coalitie blijft steken in dat doorgeschoten individualistische marktdenken van rechts. En aan de andere kant die allesbeheersende overheid van links. De afgelopen maanden heeft Buma nagedacht over een nieuwe toekomstvisie. Hij heeft zeven principes opgesteld. Het gaat om de samenleving. Niet om de overheid. Om een land waar iedereen een taak heeft. Waarin we een eerlijke economie tot stand brengen. Waar we nee zeggen tegen profiteurs. Waar de familie ons fundament is. Een zelfbewust Nederland, verbonden met Europa. Waar we keuzes maken voor de toekomst... Buma hoopt dat de kiezer die de vorige keer naar de VVD is gevlucht... weer terugkeert naar het CDA. En daarom richt hij zich vooral op de gewone mensen met gewone inkomens. Een eerlijke economie is een economie waar werken loont... waar je niet van iedere euro die je spaart meteen weer alles moet afdragen... waar gezinnen met een middeninkomen niet langer de melkkoe zijn. Nivelleren van middeninkomens moet daarom stoppen. Het CDA zal dus het komend jaar ook niet meewerken aan verdere belastingverhogingen. De boodschap van Buma valt goed bij de CDA-leden. Ja, inhoudelijk staan er heel veel goede dingen en ook herkenbare dingen in. Zoals? De relatie van de plaats van de overheid in de samenleving. En wat is dat voor een plek wat u betreft? Nou, dat de samenleving eerst aan zet is en niet de overheid. Ik vond het heel inspirerend. Eigenlijk zijn het de oude waarden die gewoon van het CDA gelden. Die heeft hij gewoon in een nieuw jasje gegooid. Wat sprak u het meest aan? Nou, de eigen verantwoordelijkheid van mensen is belangrijk en niet de overheid. Een eerlijke economie... De familie als basis van onze samenleving, dat zijn wel principes waar ik op heb zitten wachten. Heeft u die gemist de afgelopen periode dan? Ja, die heb ik gemist. De zeven principes die Buma vandaag formuleerde, moeten de CDA's in het land een handvat geven bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De kiezer moet weer vertrouwen krijgen in dat CDA. En vandaag gaf Buma hiervoor de eerste aanzet. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Dan de vira. Problemen met de vira zijn niet alleen heel vervelend... voor iedereen die snel naar België wil, maar ze kosten de staat nu al een half miljard euro. Dat zegt vervoerseconoom Van W. van de TU Delft. En dan gaat het niet om de problemen met de trein zelf... maar over de speciaal aangelegde hoge snelheidslijn naar België. Die lijn die is al opgeleverd in 2009 en die wordt de afgelopen jaren nauwelijks gebruikt... veel minder dan de bedoeling is. En dat betekent dat de staat rente verliest over de jaren... Ze hebben daar geld voor moeten lenen. Natuurlijk geld dat die wel gebruikt is, dus daarom ben ik wat voorzichtiger. Dus een half miljard lijkt mij toch wel een ondergrens van zo'n schatting. De problemen met de Vira kosten niet alleen de staat geld, maar natuurlijk ook de NS. Het spoorwegbedrijf rekende eerder uit dat het voor zeker tientallen miljoenen euro's schade heeft geleden. Het gebied rond Oklahoma City is getroffen door verschillende tornado's. Daarbij zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Onder de doden zijn een vrouw en een baby. Hun lichamen werden naast een auto op een snelweg bij El Reno gevonden. Volgens CNN zitten 170.000 huishoudens in Oklahoma zonder stroom. Hoe grote schade in het gebied is, moet nog worden vastgesteld. Een vliegveld in de buurt van Oklahoma City moest alle vluchten annuleren... en bracht reizigers in veiligheid in ondergrondse tunnels. In het Orbis Medisch Centrum in Sittard is bij 20 patiënten de VRE-bacterie ontdekt. De patiënten zijn afgezonderd. Redacteur Gezondheidszorg Rinke van der Brink. Rinke, hoe gevaarlijk is die bacterie? Nou, die bacterie is niet zo heel erg ziek maken. Die is eigenlijk alleen echt gevaarlijk voor mensen die er slecht aan toe zijn... van wie bijvoorbeeld het immuunsysteem is aangetast. Uh, dan kan je er wel gemakkelijk ziek van worden. En eigenlijk dus alleen voor de heel ernstig zieken. De bacterie is nu bij 20 mensen ontdekt. Zijn er meer mensen besmet geraakt? Ja, er zijn 20 mensen op dit ogenblik in het ziekenhuis die die bacterie bij zich hebben en die op een aparte afdeling, op twee afdelingen verpleegd worden. Maar er zijn intussen 80 mensen die ermee besmet zijn geraakt sinds de uitbraak is begonnen. Dat is begin dit jaar geweest. Sinds januari zijn er 80 besmettingen vastgesteld. 20 patiënten nu dus afgezonderd. Welke maatregelen neemt het ziekenhuis? Nog meer eigenlijk, nee, ja, naast dus... het afzonder. Ja, daarnaast wordt er extreem gelet op hygiëne. Dus dat, dat de mensen, die, die de verpleegkundigen die die 20 patiënten verzorgen, heel goed hun handen wassen. En er, uh, vaak zijn het ook aparte verpleegkundigen die alleen op die afdeling werken om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te maken. Daarnaast worden er 1500 patiënten als het ware teruggeroepen. Die hebben in de afgelopen maanden uh, op een kamer gelegen waar een patiënt met VRE heeft gelegen. Die zouden hem dus bij zich kunnen hebben en die worden... Daarop gecontroleerd en dat is een heel uh, ingewikkeld en een tijdrovend karwei, omdat uh, die bacterie ontzettend goed overleeft. Dus vaak is het zo dat mensen schoon lijken, maar er zit er toch nog ergens een in ze en die komt dan later weer uh, tevoorschijn. Dus ze worden daar uh, meestal vijf keer getest voordat ze echt schoon worden verklaard. Komt die vaker voor, de VRE-bacterie? Ja, die, komt, die kwam tot voor kort weinig voor. In 2000 zijn de eerste uitbraken in Nederland geweest. Maar sinds 2011 ja, er zijn er twintig ziekenhuizen die bekend hebben gemaakt dat ze last hadden van de bacterie. Vaak grote uitbraken, soms hele kleine. En uh, ik vermoed dat het veel meer ziekenhuizen zijn die, die het niet bekend maken. Maar hij is eigenlijk heel erg gewoon aan het worden in Nederland. En dat is een groot probleem omdat je hem bijna niet je ziekenhuis uitkrijgt. Omdat die bacterie heel goed kan overleven. Ook op de vensterbank, zeg maar. Of op een kastdeur, of op een deurkruk. Zijn we dus, dus dat is een uh, groot probleem voor ziekenhuizen. Dankjewel, redacteur Gezondheidszorg, Rinke van der Brink. Sport. Alkisters van Amsterdam hebben de Nederlandse titel veroverd. In het derde en beslissende duel van de play-offs... was Amsterdam met 3-1 te sterk voor titelverdediger Den Bos. Eva de Goede sloeg twee keer toe uit een strafcorner... en was ermee de uitblinkster. Afgelopen drie seizoenen ging de titel steeds naar Den Bos. Het verschil tussen de ploegen wordt steeds kleiner, merkte de Goede.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 Ja, het gaat op zich wel goed met Nadal. De echte Nadal hebben we nog altijd niet gezien, vind ik. Maar goed, tegen Fabio Foynini heeft hij aan het spel wat hij nu speelt in ieder geval voldoende. Tenminste in de eerste twee sets. De eerste won hij in een tiebreak. In de tweede set won hij zojuist met 6-4. Kansen zijn er wel voor Foynini. Bij 5-4 bijvoorbeeld. In het voordeel van Nadal kreeg de Italiaan drie breakpoints. Twee keer werd het punt goed weggewerkt door Nadal. Maar één keer miste hij een heel erg makkelijke bal. Ja, en wil je toch kansen maken tegen Nadal, dan zal je die kleine kansjes... Het enkele kansje dat je krijgt, ja, dat moet je gewoon benutten. Nogmaals, de echte Rafael Nadal, de oude Rafael Nadal die hier zeven keer gewonnen heeft. Ja, daar is het nog een beetje het wachten op. Hij leidt wel met 2-0 en sets tegen Fabio Fognini 7-6 en 6-4. Mark Brasser. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, er zijn uh, dit weekend veel snelwegen plaatselijk dicht vanwege werkzaamheden. Er zijn ook uh, veel files geweest vandaag uh, da daardoor. Uh, de enige overlevende daarvan is op de A7 Zaandam richting Hoorn... tussen afrit Weide, en Purmerend. Die file is twee kilometer lang. Dan op de A79 Heerle richting Maastricht. Daar is bij Valkenburg de afrit dicht en dat komt door een spoedreparatie. En nog een keer het belangrijkste nieuws. Het is nog onrustig op het Taksimplein in Istanbul. Rellen bij demonstratie in Frankvoort. En de landstitel voor hockeysters is naar Amsterdam gegaan. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de collega's van de NTR met Pavlov. De volgende boodschap is voor alle bedrijven... die hun administratie al hebben aangepast op IBAN.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 Welkom bij Love, Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. En vandaag vanuit de Universiteitsbibliotheek in Groningen... waar vannacht de Nacht van Kunst en Wetenschap begint. Aan tafel een zangeres, een neurobioloog, een wiskundige en een hoogleraar psychiatrie. Een paar weken geleden verscheen de vijfde editie van DSM. Het handboek voor psychiaters die het gebruiken voor het vaststellen van ziektes en de behandeling daarvan. Maar hoogleraar psychiatrische epidemiologie Peter de Jonge vindt dat we veel te gemakkelijk etiketten plakken op mensen die in hun gedrag een beetje afwijken. En is daarom samen met onder meer wiskundige Stijn de Vos een website begonnen waarop wij ons gedrag kunnen vergelijken met het gedrag van anderen. Straks een gesprek over de rigel, die hele smalle rigel van het normaal zijn. Ja, misschien noemen we mensen die kleuren zien bij de namen van de week... of een smaak krijgen bij het noemen van getallen ook al niet normaal. Die mensen die indrukken van verschillende zintuigen combineren, die noemen we synestheten. Hier aan tafel twee gasten die een vorm van synesthesie hebben. Neurobioloog Tessa van Leeuwen, die is gepromoveerd op een onderzoek naar synesthesie. En Suzanne Clemons, bekend als zangeres Kraus. En Suzanne, jij bent ook een uh, synestheet, hè? Ik ben heel erg synesthetisch. Heel ja. erg zelfs? Heel erg, ja. Jeetje, wat zielig. Of is het niet zielig? Nee, nee, nee ik weet niet beter. Nee, ja. Maar de, ik schijn wel een van de minst voorkomende vormen te hebben. En, uh, en het, het is ook heel intens. Een hele intense beleving. Leg eens uit wat je dan precies hebt. Um, ik heb bij elk woord wat ik hoor, heb ik een reuk- of een smaakassociatie. Dus je en... bent nu al misselijk eigenlijk. Nou nee, nee ja, nou, Als ik erop ga letten, soms, als je dan net veel van iets hebt gehad, waar je dan een associatie van krijgt dat iemand tegen je praat. Dan denk je, oh, nou hou maar even op met praten. Want ik word gewoon echt een beetje een beetje niet groot. Hoe, hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er dan? Ja, ik, ik weet niet precies wat het is, maar uh, ik ben onlangs ook bij Pavlov TV uh, in een mri scanner geweest. En daar werd ook aangetoond dat er uh, activiteit was op, op verschillende plekken in mijn hersenen... waarbij normale mensen dat op mindere plekken activiteit is. Dus het is, de, er gebeurt wel gewoon echt iets. Maar um, uh, geef eens een voorbeeld van een woord. Uh, bijvoorbeeld uh, het woord laat. Of, met een uh, D of met een T? Ja, uh, dat maakt eigenlijk niet uit. <laughs> okay. Dat smaakt heel erg naar chocola. Jij hebt een mar Marcia? Ja? ja, ja. Dat, dat smaakt heel erg naar, uh, naar Merci met, uh, met een bijvoorbeeld. Nou, dat is niet, uh, dat is niet, verkeerd, niet verkeerd toch? En nee, nee. nee, ja, de naam Henk, waar smaakt dat naar? Ja, nou? Hoesdrank. Oh. Ja. Nou ja, maar je hebt best vieze, lekker. Je, hebt hele, je hebt hele vieze hoesdranken, maar je hebt ook lekkere hoesdrank. Wat is dit ja, voor hoesdrank? Nee, dat is wel, die is wel oké. Okay. Ja, okay. het is wel redelijk zo'n zoete, weet je? Oh, zo lekker. Een, nou ja, je hoeft niet uh, gewenst antwoord te geven voor <laughs> mij, hoor. Maar als je jezelf hoort praten, hoe, krijg je dit ook steeds Ja, dan smaken. heb ik het ook, ja. ja. Ga je dan woorden kiezen die heel lekker, uh, lekkere smaken <laughs> nou, hebben? Pas je je vocabulaire aan? Ja, dat doe ik wel. Huh? Ja, ja. Om, omdat ik vooral in het begin dacht ik ook dat iedereen het had... Weet je, toen ik nog jong was. En toen dacht ik ook van, nou, jeetje, ik, ik ga dat woord niet in de mond nemen. Want dan denk je zegt, goh, dan was ik helemaal een beetje zo uh, een beetje awkward, weet je. Dus dat, uh, goed, inmiddels weet ik dat dat niet zo is. Maar beïnvloedt het bijvoorbeeld ook um, hoe je over bepaalde mensen denkt? Of dat je denkt van, oh, die, uh, die nee. Heet, uh, nee, nee, nee. Van die naam krijg ik een hele vieze smaak in mijn mond. Uh, laat maar zitten, nee. die niet meer te zien. Nee, eigenlijk niet. Ik, of vind ik je kan... mensen juist aardiger op een gegeven moment? Nee, als, uh... dat niet. Er zijn gewoon wel bepaalde mensen... Of je denkt van, oh, dat is wel echt een hele smerige naam. Maar ja, je kan toch moeilijk mensen gaan ontwijken omdat ze een smerige naam hebben. En wat is dan een smerige naam? Ja, nee, dat, dat, want ik ken hem, maar dat kan ik niet zeggen. Oh. Nee, dat is een beetje omdat een sluistertie. Omdat het Stijn en Peter zijn die hier aan tafel zitten. Ja, precies. Ja, okay. ja. Maar wanneer ontdekte je het, dat je het had? Dat er nou, iets niet helemaal normaal was? Ik was uh, toen was ik nog heel klein, zat ik met mijn zus in de auto. En toen hadden we het over het woord uh, trouble, in het Engels. trouble en ik zei, ah, dat smaakt naar gekookte worst. En we ja. zeggen echt zoiets van, wat? <laughs> en ik, uh, nou ja, ik voel het heel normaal. Ik zeg, heb jij dat dan niet? Nee, ik heb dat niet. Oké. Okay. Nou ja, en vervolgens heb ik het nog wel eens aan wat mensen verteld. Maar die, ja, die, niemand begreep het eigenlijk. Het was een heel leuk verhaal, maar niemand begreep het. Dat had ik om me... Ik denk op mijn, op mijn twintigste of zo. Toen ging ik eens uh, googelen van smaakassociatie. Stond er ineens, bam, synesthesie. Ik oh, dacht, het is gewoon iets. Ik heb iets, het heeft een naam. En toen nou ja, het ging mijn wereld voor me open. En sindsdien is het gewoon een heel goed verhaal op feestjes. Maar, maar toen, ja, dan weet je dat het uh, synesthesie heet. En dan? Wat? Ja, nou ja, toen ben ik lid geworden van een clubje. En, uh, een synesthesie clubje van de Chrétien van Kampen. En vervolgens eigenlijk niks meer mee gedaan. En toen ben ik via uh, Janine Abbring... Uh, ben ik terechtgekomen bij, uh, bij Pavlov, eigenlijk ja, ja, presentatrice. En die Vroeger ken ik al alweer uit Groningen. Ja, vroege vogels, inderdaad, Jakhals. En, uh, en zij had me in contact gebracht met uh, Pavlov TV, dus voor die uitzending. En, uh, maar ja, en zo ben ik dus ook in een onderzoekstraject terechtgekomen van de Universiteit van Amsterdam. En uh, het schijnt gewoon een dusdanige zeldzame vorm te zijn... dat, dat ze me echt direct uh, in het onderzoek hebben vastgeklemd. <laughs> dus uh, het vind ik gewoon heel leuk, het heel interessant. En uh, ik voel me vereerd dat ik eraan mee mag Maar waarom, waarom is jouw uh, uh, vorm van synesthesie zo extreem? Nou, uh, hij komt gewoon bijna nooit voor. Schijnt. Dat zeggen zij tegen mij. Dus dat, uh, <laughs> dat geloof ik dan maar. En, maar uh, ja, die, de, de, de smaakbeleving en de geurbeleving is ook gewoon heel intens... Want als ik er nu op ga letten, wat jullie allemaal tegen me zeggen... dan komt het allemaal, allemaal aan me voorbij. En ik heb onlangs ook ontdekt dat uh, geluiden, zoals muziek, uh, mm -hmm. bijvoorbeeld een, een kickdrum... Dat, dat ruikt naar potgrond en een, uh, <laughs> za een zaagtand of een, een, een, een hi-hat... dat smaakt naar appelmoes. En ineens dacht ik, oh, jezus, dat, dat is er ook nog. Jezus, jezus, en ik kan keer gewoon, gewoon koken met klanken. Misschien kan ik nog een met uitbrengen. Als het, ja, als, maar bij het, um, uh, bij het woord appelmoes, waar smaakt dat dan naar? Ja, de appelmoes. Dat wel. Ja. Oh, okay. Het is een wonder de... dat jij niet heel dik bent. Want je, nou, kan... inderdaad, ja. Oké. Sowieso hoor. Je ziet wat ik eet. Hier een tafel ook uh, Tessa van Leeuwen. Zij is neurobioloog. En jij hebt onderzoek gedaan naar synesthesie. Maar je hebt het zelf ook. Dat klopt. Ja. Heb jij het in die mate zoals... Uh... Nee, Susanne ja, ik, het vertelt. Ik de meest normale vorm die je kunt hebben. Gewoon, en dat is? Uh, uh, dat ik letters en cijfers met kleuren verbind. En dagen van de week hebben een kleur en muzieknoten geschreven op papier. En dat is eigenlijk een van de meest voorkomende soorten. En het klopt ja, inderdaad dat als je, ja, ja. Als je een, een synesthesie waarbij smaak wordt opgeroepen of geur, is inderdaad uh, heel erg zeldzaam. En zeker als ja. je dat in die mate hebt, dat het bij alle woorden voorkomt. Vaak hebben mensen dat toch voor bepaalde klanken ja. of zo. Dat ze dan een associatie hebben. Maar, Welke uh, kleur heeft zaterdag? Grijs. Oh, dat is grijs. Oh, ja. Maar dat is eigenlijk dat een sombere kleur. En ja, het is, is sombere. En grijs. kunt de laatste, kun je ja, eigen associatie niet kiezen. Dus uh, ja, ik moet het ermee doen. Ja. Ja. Ja. En hoeveel vormen van synesthesie bestaan er? We kennen er nu sinds dit gesprek twee. Um, kleuren, smaken. Ja, het hangt een beetje vanaf wat je er precies onder rekent. Maar ik, ik denk een stuk of 50 tot 80 zoiets. Je kunt eigenlijk alle zintuigen en ervaringen met elkaar verbinden. Dus, um, je kunt maar ook, een, een gebouw kan bij mij ook een klank oproepen. Nou ja, dat zou wel vrij extreem zijn, denk ik. Nog, nog extremer dan, dan, uh, dan geurassociaties. Maar er zijn bepaalde trends in, in wat wel en niet, niet voorkomt... en wat wel en niet uh, uh, vaak voorkomt. Dus uh, heel vaak wordt kleur juist opgeroepen als, als tweede sensatie, zeg maar. Ja. En uh, um, is zoiets als geur daarin dus heel zeldzaam. Maar geuren kunnen dan ook wel weer makkelijk een kleur oproepen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld tijd met, met ruimte verbinden. Dus als jij de dagen van de week kun je je ook voorstellen als een soort van pad voor je bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of de maanden van het jaar in een, in een cirkel om je heen. En dat, dat is ook zien. Dus er zijn gewoon heel veel verschillende manieren waarop je ja, ervaring met elkaar kunt verbinden. Ja, nou, want dat hebben wij. Van de week hebben we uh, dat met uh, wat collega's ook besproken. En Er waren er ook een paar inderdaad, die, die delen het jaar ook inderdaad in een cirkeltje in. Ja, klopt. En niet, niet, niet elke Lineair. maand is dan. Voor mij is het een lang pad. Ja, maar niet voor iedereen is het, is het zomaar een rechte lijn. Of nee, iedereen in, heeft wel een soort van. Een collega associatie die zag het van, in de vorm van een soort laars. Ja, zo. en, dan, en dan, dan de maanden juli en augustus, die waren dan eigenlijk een groter vakje dan de rest. Ja, precies, ja. want dat is de vakantietijd. Dus die ja. krijgen relatief ja. meer, meer aandacht misschien. En voor sommige mensen zijn de cijferlijnen ook. Iedereen heeft wel zoiets van één is misschien wat meer links dan 9. Dan want dat ja, gaat toch vaak ja. van links naar rechts. Maar voor sommige mensen is dat ook meer een zigzagpatroon en dat noemen we ook synesthesie. Uh, nou, is er wel een manier om een beetje te achterhalen uh, of je gevoelig bent voor synesthesie, toch? Um, je, kunt mensen, uh, je kunt testjes bij mensen afnemen om te kijken of ze het misschien hebben. Vaak als je uh, aan synestheten die zelf niet weten dat ze dat hebben uitlegt wat precies synesthesie is... dan hebben ze al zoiets van, oh, hé, hey, dat, dat heb ik ook. Uh, maar er zijn ook testjes die je kunt doen, inderdaad. Um... Nou hebben wij zo'n testje uh, klaarstaan, uh, ook uh, voor jullie Stijn en Peter. Let op, want uh, misschien gaat muziek. er voor jullie nu ook wel een hele wereld open. We gaan luisteren naar muziek. De vraag is, welke kleur komt er bij jullie op? We hoorden Mozart, hè? Dat moet ja, wel even gezegd Dit is Mozart. Stijn? Ja, ik zie echt de kleuren van een uh, mooie zomermiddag op een groot, uh, groot landschap. Lichte kleuren, groen een beetje. Een beetje, beetje groenig. Groenig ja. wit... Meerdere kleuren dus? Ja, meer, ik zie Sommers. meer het beeld en, da, da, en de kleuren die erbij horen. Is dat ook een vorm van synesthesie, Tessa? Um, ik zou dit in eerste instantie vooral een associatie noemen. Oh, ja. Maar als dit zo zou blijven, elke keer als je die muziek luistert... en dan precies dezelfde ervaring zou hebben... Dan is hetzelfde zou het synesthesie zijn, precies. Oké, okay. ja. en Peter? Ja, uh, heel duidelijk, licht groen en geel. licht groen en dus geel? dat komt heel erg overeen. Nou, is dat uh, toeval? Um, ja, euh, dat wil ik misschien een paar keer moeten herhalen. Maar het, het kan natuurlijk wel zijn dat, dat iedereen um, bepaalde associaties heeft... bij wat, wat lichtere, opgewekte muziek. Dat je daar toch sneller, ja. een lichtere, wat vrolijkere kleur aan verbindt. Maar Suzanne dan, uh, uh, wat heb jij dan bij dit? Ik, ik proef lippenstift. Kijk, dat is... dat ja. is, is, is, is dus echt zo specifiek. Yeah. Daar, daar kun je met een gewone associatie eigenlijk niet, uh, niet tegenop. We hebben nog een stukje Mozart. Van Mozart. Ja, eigenlijk dezelfde vraag, Peter. Donkerpaars. Donkerpaars. Stijn. Nou, ik zal je met de beste wil van de wereld nog geen kleur aan kunnen associëren. <laughs> nee. Nee, nou, dan hebben we hier echt met een anti-Chinistee ja, te maken. Ja, dat denk ik dat wel. is in ieder geval duidelijk. Ja. Maar um, het, het schijnt eigenlijk dat, dat met deze test, of dit is een van die testjes, Um, uh, dat de meeste mensen dezelfde kleur ervaren. Hè? Klopt, ja. Ik, ik kan me natuurlijk voorstellen dat je bij wat sombere muziek... dat je daar misschien eerder ook een, een donkere kleur bij, um, ja, bij associeert. Omdat het gaat over, over stemming en over, over hoe je je voelt en zo. Nou, dit, was en, uh, dit was een beetje somber daar. Dit was een beetje toch wat somberer, wat dramatischer ja. vooral. Misschien niet eens in de toonsoort, maar vooral in de, in de stemming, zeg maar. Ja. En bij uh, mensen met synesthesie is het vaak ook zo... dat de synesthesie um, een beetje volgt... wat je normaal niet daar ook als associatie zou hebben. Bijvoorbeeld lichte, ja, hoge tonen ...associeren mensen eerder met lichte kleuren. Dat doen synestheten en niet-synestheten. En, en lage tonen met donkere kleuren. En dat doen ook synestheten en niet-synestheten. Dus eigenlijk is synestheten, die kan je ook zien... ...als een soort van extreme vorm van normale associaties. Alleen die zijn dan altijd hetzelfde. En heeft, heeft iedereen dat op dezelfde plek ergens zitten? Want hoe komt het dat de een het wel heeft en de ander niet? Nou, we denken dat het komt omdat bij mensen met synesthesie... bepaalde verbindingen in de hersenen wat sterker zijn. Waardoor activatie bijvoorbeeld van het gebied... wat, wat nou ja, luisteren, wat, wat muziek verwerkt en zo... dat dat automatisch ook leidt tot extra activiteit in een ander gebied. Wat, bij, wat niet bij iedereen zo is. Er zijn meer is, verbindingen tussen die gebieden. Er zijn meer verbindingen tussen die gebieden. En het is wel zo dat um, bij alle mensen natuurlijk... informatie van verschillende inzintuigen samenkomt... en samen verwerkt moet worden tot één geheel. Dus dit soort associaties bestaan bij iedereen. Alleen we denken dat bij mensen met synesthesie sommige verbindingen wat sterker zijn... waardoor je ook je bewust wordt van die associatie en van die ervaring... en dat die, dat die altijd ook stabiel blijft in de tijd. Maar is het niet gewoon een herinnering... Um, het is niet alleen een herinnering, omdat um, in mensen met synthesis het ook echt ervaren. Dus de meeste mensen, zoals Susanne ook zegt, je krijgt echt de smaak van, van lipstift net in je mond. Zeg maar dat is wat anders dan alleen een herinnering waarbij je gewoon weet van, oh ja, nou ja, dat is lippenstift. maar waarbij je dat niet als een, als een sensatie hebt. Zeg maar. ja. En, en hoe is dat dan bij jou? Het is wel een beetje gevormd trouwens. Zie ja? je in je vroegste herinneringen dat je. Maar ja, niet altijd. En Vaak heeft het ook bij mij te maken met de klank van het woord. Dus uh, bijvoorbeeld iets smaakt heel erg naar pizza. En vaak heeft het maar daar iets Maar dat klinkt mee heel associatief. Ja. Ja. I, pizza. Ja. ja, maar het is dus niet altijd zo. Zoals Henk Hoesdrank. Nou ja, door de, twee keer een denk En de N. K. En de K En is het, is het dan ja. weer ook zo dat de, dezelfde klank altijd dezelfde smaak oproept? Dus als de I ook in een ander woord zit als Liep? of zo Nee, Liep nee, is dan ook, ook een lippenstift toevallig. Oké, dus het is niet per se ik de denk, klank zelf die altijd... Nee, het is dat, dat iets, een beetje Piet of zo. Okay. En is het altijd iets ook wat, um, uh, waarvan je weet hoe het smaakt? Dat je het wel eens hebt gegeten? Nee, nee, dat is ook heel raar. Want het, het gekke is, mijn, mijn artiestenaam Kruisen, dat smaakt in mijn beleving naar een, een, een kruising tussen een kruisbes en een eierstok. Eierstok? En ik ja, weet ik veel. Waar <laughs> haal je dat nou weer vandaan? Ik heb geen idee. <laughs> en het woord Augustus, dat heeft zo'n rare geur smaak. Ik, ik, het doet me denken aan de een, aan een smaak van een luier. Maar ik heb ook nog nooit luier gehad. Dus <laughs> het is heel raar. Kun je je het is in goed dat je hoofd hier... Ook een niet veranderen? Dit is Peter de jongen die hoogleraar. zeg je? Ja. Kun je dat in je hoofd ook niet veranderen? Als je zegt, van nee, het ene smaakt naar drop, maar ik wil toch liever dat het naar banaan gaat smaken. Ik ben bang van niet. Hm. Nee, maar maar dan is het bedacht. <laughs> Maar, want, uh, Tess, in welke hersengebieden zit dit? Uh, dat hangt af van type synesthesie. Ik zag toevallig nog de uitzending van Pavlov uh, bij je, van jullie. En uh, ik kon bij jou bijvoorbeeld zien dat er echt extra activiteit was... in de gebieden die te maken hebben met verwerking van smaak. En bij mensen die een kleursynesthesie hebben... is het vaak een kleurengebied wat extra actief wordt. Dus het heeft wel degelijk te maken met de precieze ervaring die je hebt. En uh, is het iets wat je ontwikkelt? Of is het iets wat je eigenlijk van nature hebt... Een... En misschien geen aandacht aan besteden waardoor het... Uh, eigenlijk um, onderbelicht is. Ja, synesthesie in die zin is aangeboren... dat je het talent daarvoor of, of, of het feit dat je het gaat ontwikkelen... dat is wel erfelijk. Maar het is natuurlijk zo dat bijvoorbeeld mensen die letterkleurs synesthesie hebben... je kunt niet letters lezen als je geboren wordt. Dus dat nee. is iets wat zich ontwikkelt tijdens het leren van, van, van letters. En bij jou misschien ook wel tijdens het leren van woorden... dat je daar toch een associatie bij had... en op die manier deze smaak eraan gekoppeld hebt. Want woorden ken je, heb je ook niet als je, als je geboren wordt. Dus het is wel degelijk een proces wat tijdens de ontwikkeling um, ja, zich ontwikkelt. Maar dit, maar ik vraag het omdat ik wel eens gelezen had... Dat kinderen het eigenlijk allemaal hebben? Ja, het is zo dat als je, als je jong bent, dan, uh, zeker bij baby's, zijn de gezintuigen in, een, in de hersenen nog niet zo uitgespecialiseerd. Je kunt je voorstellen, als jij geboren zou worden met een, een systeem voor waarneming dat al volledig vast ligt, ja, dan ben je heel inflexibel in, in hoe jij je omgeving gaat waarnemen. Ja. Dus uh, in principe bij baby's, als, er, als die iets zien... dan worden veel meer, veel meer delen van, de, van onze hersenen worden geactiveerd dan, dan bij volwassenen. Zeg maar. En dus het is nog niet zo uitgespecialiseerd. Dus eigenlijk zijn baby's allemaal een beetje synestate... omdat ja, veel meer zintuigen in elkaar overlopen in de hersenen. En dat specialiseert zich dus langzaam uit, uh, gedurende ja. de ontwikkeling... Dat is een normaal proces. En één theorie van synesthesie zegt dus ook... misschien dat bij mensen met synesthesie... niet alle verbindingen tussen verschillende hersendelen... die, die verschillende informatie verwerken worden, verbroken. Waardoor je dus contact ja. houdt bijvoorbeeld tussen het gebied wat geluid verwerkt... en het gebied wat, wat kleur verwerkt. Ja. Maar zoals Suzanne kan het niet uitzetten. Je kan niet denken, nou ben ik zo moe nee. van al die smaken. Hè? Nee, je kunt het niet uitzetten. En soms krijg ik ook wel vragen van mensen... die dus een extreme vorm van synesthesie hebben... waar ze last van hebben. Van hoe... Uh, kan ik hier op de een of andere manier iets... en ja, dan weet ik ook gewoon niet wat ik moet zeggen. Want uh, je kunt misschien wel leren om er minder aandacht aan te besteden. En uh, het is wel zo, als je er echt op gaat letten... wat, wat jij net ook omschreef, ja. dat, je, dat het dan wat meer binnenkomt, zeg ja. maar. Maar uh, ja, uitschakelen kun je het niet. niet uh, maar je, je hebt dus iemand gesproken die er echt last van had? Nou, dat was iemand die uh, uh, in dit geval... Uh, was het een jongetje die, die zag ook... als hij letters las, dan alles op een paarse achtergrond of zo. Die had gewoon een soort, hij kreeg een soort van contrast in de letters... waardoor hij ze ook moeilijker kon lezen. Het was een, een heel sterk visuele synesthesie. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat dat gewoon heel erg lastig is. Ja. Maar je kunt dat niet veranderen. Dus dat heeft ik heb ook gegeven. al eens een voorbeeld gelezen van iemand die had het zo erg... die vorm die ik dan heb met smaak, woord, smaak... dat als hij dan een woord zag... Dat, dan bijvoorbeeld het woord chocola. Dat deed, of nee, een platenspeler deed hem dan heel erg denken aan chocola. En dat kon hij gewoon niet eerst op dat woord komen. en dan zei: hij, chocola, chocola. Uh, platenspeler. Zo erg was dat dan. Ja, dat heel ja. heftig. En uh, nou ben jij, Suzanne, ook uh, artiest. Je bent ja. uh, muzikant. Uh -huh. um, Tessa, nou, komt dat vaker voor bij artiesten? of... of... Creatieve mensen? Ja, dat komt inderdaad vaker voor. In die zin, dat als je op de kunstacademie bijvoorbeeld zou gaan, gaan kijken wie er daar synesthet zijn, dan is dat een hoger percentage mensen dan in de doorsnee-bevolking, uh, um, zeg maar. Het, het kan twee redenen hebben. Of mensen die synesthesie hebben, zijn uh, ja, daardoor misschien, zijn misschien ook creatief, zeg maar. Het komt samen voor. En gaan daardoor eerder iets, iets creatiefs doen. Het kan dus natuurlijk ook zijn dat uh, juist doordat je creatief bent, dat je de ja, een of andere manier toch je hersenen wat, wat anders in elkaar zitten En dat je ook op die synesthesie daarbij ervaart, zeg maar. Maar er zijn veel kunstenaars en, uh, en mensen die inderdaad uh, synesthesie in hebben en die het ook gebruiken in hun werk. Dus, uh... Gebruik jij het ook in je werk? Heb je er wel eens een liedje over geschreven? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben al, al heel lang op zoek naar een vorm waar ik het in zou kunnen gieten in mijn muziek. Maar het is gewoon zo persoonlijk dat... Dat, dat het helemaal niet, niemand zal het begrijpen met een clip. Zou je het goed uh, toonbaar zijn? Ja, kunnen dat maken, zou he? kunnen, inderdaad. Ja. Maar dat, dan moeten mensen er wel van uitgaan dat dat ook daadwerkelijk in mijn hoofd gebeurt, want iemand anders kan zich kan, daar niet aan je uh, eens een uitleg weten. voor je ja. clip. Maar, ja. maar heb, je ook, heb je ook voorkeur voor bepaalde muziek vanwege je synestesie? Dat, dat je bepaalde klanken vermijdt of juist, juist geweldig vindt? Vanwege nee, de nee, de ervaring? Dat, dat niet zozeer. Nee, het is alleen wel bepaalde woorden die ik mijt in mijn zongtekst. Ja, ja. Ik denk van nou, of, bah, nee, dat ga ik zingen. Maar, heb je er wel, eh, wel eens last van, dat het echt even in de weg zit? Nou ja, als ik eh, bijvoorbeeld als ik in de auto zit en ik heb heel erg trek, en dan staat de radio aan en met de radio is er vaak compressors er nog overheen en dan klinkt het allemaal wat smeugiger en dan alles, alles heeft dan een smaak, weet je. En, en die, die stemmen van die dj's, die zijn dan zo... En dan krijg ik en dan de ene smaak naar en de andere komt voorbij. En dan heb ik gewoon zo'n honger dat ik, dat ik de radio uit moet zetten. Dat is wel heel vervelend. En ik heb altijd zin in van alles en nog wat. Omdat ik altijd, oh ja, lekker, oh ja, lekker. Dat is een beetje ja. vervelend soms. Kan, kan de uh, synesthesie ook van vorm veranderen gedurende je leven? Zodat het bij Suzanne misschien over een tijd kleuren wordt. Of bij jou... Jij die kleuren ziet bij uh, ja. dagen en, en letters. In principe liggen, liggen vormen van synesthesie als je eenmaal ja, je door je ontwikkeling heen bent, zeg maar, wel vast. Uh, maar het kan wel zijn dat je je meer bewust wordt van bepaalde vormen van synesthesie. Dus als je erover nagedenkt, dat je denkt van... Oh, misschien dat dat eigenlijk toch ook wel een hele sterke associatie is. Maar ik heb niet gehoord van, van, van uh, vormen waarin het verandert. Behalve als er iets gebeurt waardoor je... Uh, er zijn mensen die een ongeluk hebben gehad van hersenbloeding in een kleurengebiedje. Ja, dan heb je ook geen kleuren synesthesie meer. Omdat je ja, op die manier nee. gewoon een probleem hebt zeg maar in je hersenen. Dus, maar dat, uh, Goed, vanavond. Ga jij, uh, Tess, hier nog verder over praten? Met mensen die hier lang zullen komen. Uh, in de UB, Universiteits... in de Universiteitsbibliotheek van Groningen. In de Broerstraat in Groningen, waar het grauw is. Precies zoals de kleur van zaterdag in het hoofd van Tess van Leeuwen. Ja, uh, luisteraar, u luistert naar Pavlov. En we zijn vandaag dus in Groningen. Waar straks vanavond de Nacht van de Kunst en Wetenschap begint... Wij praten hier in de universiteitsbibliotheek verder met neurobioloog Tessa van Leeuwen, met zangeres Susanne Clermons, beter bekend als Krause, met wiskundige Stijn de Vos en met hoogleraar psychiatrie Peter de Jong. Ja, Er is rumoer ontstaan over de nieuwe editie van het Amerikaanse handboek voor psychiaters, dat ook in Nederland gebruikt wordt om diagnoses vast te stellen en behandelplannen uit te werken. Volgens het boek ben je al heel gauw abnormaal, Peter de Jonge. Uh, hoe belangrijk? is dat boek in Nederland? Um, heel belangrijk. Um, alle kosten van de, in de GGZ die worden daaruit betaald. Dus als iemand geen uh, diagnose heeft... dan krijgt hij ook geen behandeling vergoed. Dus, en die diagnose die is gebaseerd op de DSM. Die moet in dat boek staan? Ja. Als die er niet is, dan bestaat die ook niet? Nee. Als je iets hebt wat niet in het boek staat... dan ben je aan het stellen, bij wijze van spreken. of je hebt iets... Ja, zo zullen de hulpverleners er in de praktijk niet snel over denken. Maar als je het boek heel serieus zou nemen... dan bestaat alleen maar wat daarin staat. En wanneer wordt een gedrag uh, pathologisch, ziekelijk genoemd? Ja, nou ja, dat is een hele moeilijke vraag meteen al. Dat, dat, uh, kijk, we weten... alle psychische problemen die mensen hebben, die zijn gradueel. En je moet ergens een punt leggen waarvan je denkt... Van, nou, nu is het wel zo erg dat we dit een ziekte noemen... Dat is per definitie een arbitraire beslissing. Mm -hmm. um, um, nou ja, bijvoorbeeld met synesthesie. Wat is nu ziekelijk? Is het überhaupt ziekelijk? Dat kun je afvragen. En het andere is... Um, waar, ja, wat, wat is het moment dat we het ziekelijk gaan noemen? Heeft het te maken met of je er echt last van hebt? Dat je eronder leidt? Of, of ja. je omgeving eronder leidt? Ik weet het niet. Ja, dat is ook de oplossing die de DSM heeft gekozen. Um, ...de meeste psychische aandoeningen, daar heb je gewoon ook echt last van. En uh, nou ja, dat is een voorwaarde om een diagnose te krijgen. Maar last, in, in, in hoeverre? Moet dat je functioneren belemmeren? Of, uh... Ja, dat moet je functioneren belemmeren. Maar ja, dan, dan heb je weer precies dezelfde vraag van... ...ja, dat is ook iets gradueels. Ja. Nu even over dat etiketteren waar jij je tegen verzet. Wie heeft er belang bij om dat te etiketteren Die patiënten dus, want anders krijgen ze hun behandeling niet vergoed. Maar zijn er nog andere instanties of mensen die er belang bij hebben... om ons te labelen als schizofreen of uh, manisch depressief? Of... Ja, um, het beeld ontstaat al snel dat de psychiaters uh, in de maatschappij... op zoek gaan naar zoveel mogelijk patiënten... En... Uh, daarmee de, de labels steeds groter maken... zodat daar zoveel mogelijk mensen aan voldoen. Nou ja, daar herken ik me niet in. Um, heb in jij patiënten zelf behandeld? Ik heb patiënten zelf behandeld. Ja. Um, mensen komen naar jou toe als hulpverlener. Het is niet zo dat uh, wij op straat gaan... op zoek naar mensen die misschien wel gek zijn. Uh, dat, is, dat is een beeld dat we moeten voorkomen... Um, ja, wel heb ik mijn twijfels over of de DSM nou de, op de juiste manier is vormgegeven... en of je nou per se zo zwart-wit moet denken van dat psychiatrische stoornissen een ziekte zijn. Ja, maar nou zeg je, nou ja, het is handig, het wordt betaald. Maar is het misschien ook een prettig jasje als je zegt, nou ja, maar jij hebt dit, jij hebt dat... Ja. Alsof je dan. Voor de patiënt bedoel je? Ja. ja, voor de patiënt. Weet je, alsof dan de verantwoordelijkheid voor je gedrag ook niet meer aanrekenbaar is. Weet je, dat, ja, je kan er ook niks aan doen. Je bent zo. Ja. Nou ja, uh, ja dat, dat kan. Uh, je, je kunt je voorstellen als iemand medisch onverklaarde klachten heeft. die loopt daar jarenlang mee rond. Dat wordt nooit medisch bevestigd. En uiteindelijk krijgt die persoon uh, het uh, label fibromyalgie opgeplakt. Uh, Wat is dat? Dat is dat je, ja, vraag me niet naar de details, maar dat, dat is dat je ja. aan een aantal uh, uh, diagnostische criteria voldoet, dat je tenminste op drie verschillende plekken pijn moet hebben en dat moet lang genoeg hebben geduurd en, enzovoort. Uh, het interessante van zo'n soort diagnose is dat uh, het geen diagnose is, maar hooguit een classificatie. Je zegt van voortaan noemen we dit fibromyalgie. Mm -hmm. En wat maar is daarop tegen dan? Nou, wat daarop tegen? kan zijn, is dat iemand dan meteen denkt... ik heb een ziekte en daar kunnen we iets aan doen. Um, in dit geval weet je dan gewoon nog steeds niks. Dat betekent gewoon... Nou, het is eigenlijk net zoiets van... je gaat naar de dokter omdat je uh, ontzettend veel verdriet hebt... en somber bent. En dan zegt de dokter van... ja, dat is nogal logisch. Dat komt omdat u een de depressie heeft. Nou, een slechte dokter als je dat, dat niet zou, doorvraagt. Ja, nee, dat zou heel slecht zijn. Dus werken, de labels al... op zich zijn... Niet erg handig. Maar werkt dat ook echt zo? Um, nee. Zijn er psychiaters die niet doorvragen? Die vragen toch waarom ben je somber? Ja. En, uh, ja. en dan kom je bij die omstandigheden. Ja, ik ben mijn vrouw verloren. En uh, mijn baan kwijt. En... Precies. Uh, dus wat dat betreft loopt de DSM ook achter op hoe het in de werkelijke praktijk gaat. Dus ik heb geen problemen met hulpverleners. Die doen het ongetwijfeld een stuk beter dan hoe het in de DSM staat. Maar wat is dan precies het probleem? Nou, het probleem uh, is dat uh, we hebben nu voor een model gekozen in Nederland... en in, in een aantal andere landen ook, om de kosten echt op te hangen... de vergoedingen in de gezondheidszorg op te hangen aan de DSM. Uh, nou ja, diagnoses zijn niet echt kostensturend. Dus je kunt met een depressie heel veel zorg krijgen... of heel, heel weinig zorg nodig hebben... Um, maar als, als je uh, depressief bent, zeg maar, of je hebt de, de symptomen van een depressie, en uh, dat is eigenlijk geen depressie, maar je bent in de rouw, dan krijg je die uh, behandelingen misschien niet voor goed. Gaat het daarom? Daar gaat het om. Um, en ja, nou ja, dat is. Dus dan, dan heeft moet je de patiënt er ieder... ook voordeel bij? Ja, je kunt je afvragen of dat voordeel is. Um, um, dat betekent dat andere mensen het weer niet krijgen. Ik bedoel, je, je moet dan in ieder geval zorgen dat die dat het diagnostisch systeem zo goed mogelijk empirisch is gefundeerd. Dus het zo, op ervaringen, ja, op onderzoek. op onderzoek en op, op de werkelijkheid gebaseerd. En dat is, dat is op dit moment niet het geval. Wat zou een alternatief kunnen zijn voor die DSM? Nou, een alternatief zou kunnen zijn... Uh, laten we het eens aan de Nederlandse bevolking vragen. Laten we eens bij heel veel mensen bekijken wat daarvoor... Uh, klachten leven, maar ook wat voor krachten. Ik ben ervan overtuigd dat we dat beide moeten doen. En uh, nou, dat is heel uh, toevallig, want jij ja, bent een van de initiatiefnemers van zo'n website... Ja. waar mensen uh, terecht kunnen met hun ervaringen. En dat is de website Nederland.nl Die is nog niet helemaal um, uh, uh, draaiende, toch? Nee, dat klopt. Wij, wij dingen mee naar de academische jaarprijs. En zodra we die hebben, dan hebben we genoeg middelen om die website helemaal op te tuigen. En wat zou je daarmee winnen met die website? Nou, wat we daarmee willen is een dialoog aangaan met de Nederlandse bevolking. Om te kijken van wat vinden we nou met z'n allen wat gek is en wat niet gek is. Uh, en ook om het stigma op mentale ziekten uh, te, te verminderen. En aan iedereen te laten zien dat voor iedere psychische ziekte hetzelfde geldt. Het zijn graduele processen. Het, zijn, het gaat om je verhouding tot andere mensen. Je kunt, uh, iedere ziekte heeft ook weer zijn sterke kanten. Uh, nou ja, Geef dat een voorbeeld? Soort, nou ja, uh, als je in een, in een uh, werkteam bijvoorbeeld iemand hebt die heel vaal angstig is, uh, dan zou die al gauw uh, het uh, uh, label Generalized Anxiety Disorder kunnen krijgen, omdat die heel veel piekert. Aan de andere kant kan zo iemand in een team juist een heel uh, prettig iemand zijn om mee samen te werken. Omdat dat niet iemand is die alle aandacht naar zich toe zou trekken. Die heel zorgvuldig naar zijn eigen werk zal kijken. Um, dat bedoel ik er eigenlijk mee. Iedere... Maar niettemin kan die man er lijden. Die kan er zeker onder lijden. En dat probeer ik ook helemaal niet onder tafel te schuiven. Maar wat we nu eigenlijk hebben is toch, als je een psychiatrische diagnose hebt dan ben je een beetje gek. En dat, uh, daar schamen een heleboel mensen zich voor. Maar er zijn dus ook positieve kanten. En daar willen jullie de nadruk ook op leggen. Ja. Um, maar die website, als die nou straks uh, helemaal werkt... Um, hoe ga je die dialoog dan aan met de bevolking? Nou, Dat, dat, doen, we, dat doen we op twee manieren. Um, in de eerste plaats... Uh, hopen we dat een heleboel mensen dat gaan invullen... zodat we een soort multidimensionele ruimte kunnen maken. Een vragenlijst. Een vragenlijst, maar ook testen en, en zoveel mogelijk alternatieve uh, manieren... ook om uh, mentale processen te kunnen meten. Um, wat we daaruit krijgen is dan een multidimensionele ruimte... waar iedere nieuwe persoon die dingen invult zichzelf kan zien... in vergelijking tot de rest van Nederland. En wat ik, moet hij dan denken? Ik ben een beetje gek of ik ben eigenlijk heel normaal? Dan kan hij zien van nou, op deze kant zit ik wat lager dan de meeste mensen... maar op die kant doe ik het juist heel goed. Uh, of misschien wel, ik lijk heel erg veel op een bekende Nederlander... die we dan ook erin in die dataset hebben staan. Um, Stijn De Vos, uh, jij bent wiskundige en jij hebt ook een rol bij deze ja. website. Wat is jouw rol als wiskundige? Um, nou, toen ik uh, begon bij Peter's onderzoeksgroep, toen uh, zei hij dat er eigenlijk er een behoefte is om kwantitatiever te worden in het onderzoek wat we doen. Um, meer gegevens? Nou, niet, niet, niet zozeer meer gegevens, maar de, an de analyse ervan. En als er één wetenschap is die goed is in het bestuderen van patronen en structuren, dan is het wiskunde. En er zijn uh, hele geavanceerde wiskundige technieken... waarmee je hele complexe data, zoals die data die we met die website verzamelen... kunt analyseren. En uh, nou Peter, die zei, noem al één voorbeeld, uh, in een multidimensionale ruimte. Maar je kan het ook voorstellen als een, uh, als een netwerk. Een, een psychische aandoening als een netwerk. En uh, door dat zo te, te visualiseren kun je eigenlijk een inzicht krijgen in hoe iemand... Psychische gesteldheid in elkaar steekt. Maar als je bijvoorbeeld uh, uh, manisch-depressief is, beschrijf, beschrijf dat even als een uh, netwerk. netwerk. Nou, bijvoorbeeld, je, je, je, zal, uh, je kunt je clusters voorstellen tussen. Nou, ik weet even de precieze symptomen ja. die uit mijn hoofd zijn. Ik geen psycholoog. Beter gaat je helpen. Okay. <laughs> nou, je, kan, je kan een psychische aandoening visualiseren als een netwerk met uh, uh, bepaalde clusters, hè, bepaalde uh, sympt symptomen die heel erg sterk met elkaar samenhangen. Ja. Bijvoorbeeld als iemand zich depressief voelt, dan scoort hij heel hoog op uh, uh, gebrek aan energie. Uh, vaak slaat diegene slecht, uh, somberheid natuurlijk, mm -hmm. uh, dergelijke dingen. En dat kun je vergelijken met het netwerk van een tussen aanhalingstekens normaal persoon. Ja. En dan kun je, kun je een inzicht krijgen van oké, okay, deze, deze persoon die, die scoort op deze en deze symptomen zo groot en dat hangt hier en hiermee samen... En het uh, lastige is nog, of dat, dat willen we dus gaan incorporeren, is dat we uh, die vragenlijsten, die willen we op meerdere tijdstippen gaan afnemen bij dezelfde persoon. Ja. Dus dan krijg je niet alleen inzichten in de, de onderlinge samenhang, maar ook in het verloop over de tijd. En dat is eigenlijk uh, wat, uh, waar het een stuk wiskunde bij komt kijken. Want dat is heel erg ingewikkeld. En... en krijg je dan ook meer inzicht in. Uh de oorzaak van iemands psychische stoornis. Ja, dat is precies het idee. Uh, waar we dus vanaf willen, is daar een label op te zetten van... nou, mevrouw, u heeft een depressie. Maar wat we gewoon willen terugkoppelen eerst naar die mevrouw is van... nou, wat we bij u zien is, is, u begint op een gegeven moment minder te slapen... omdat u zoveel piekert. Daarna bent u de volgende dag moe en kunt u niet goed functioneren op het werk. Dan gaat u zich erover schamen. En voor u het weet, heeft u een hele constellatie van symptomen... Dat hoeven we verder geen label aan te geven... maar gewoon we blijven bij de symptomen die iemand zelf rapporteert. Mm -hmm. En dan kun je teruggaan naar het eerste symptoom waar het mee begon. U begon op een gegeven moment te piekeren. Waarom was dat? En dat, is, dat noem ik eigenlijk diagnostiek. Dat is wat anders dan klassificatie wat de DSM eigenlijk doet. Maar gaat de website ook uh, een, een diagnose geven? Nou, Nee, dat, uh, wat mensen dus terug gaan krijgen is een persoonlijk etiologisch model. Dus die krijgen precies zo'n netwerk waar, waar Stijn het over heeft... Uh, op de beste wiskundige manier uh, ge, ge, gemaakt. En iemand krijgt dus terug van... Nou, wat we bij u zien is dit patroon van symptomen over de tijd. Dit is het symptoom waar het mee begint. Dit zijn de belangrijkste knooppunten waar u misschien nog moet ingrijpen... Um, ik denk dat dat een hele andere en hele ja, interessante benadering is voor, voor psychopatologie. Hebben jullie je eigen gedrag ook wel eens uh, beoordeeld? <laughs> gaan we ongetwijfeld wel doen. Ja? Ja. Reken maar. Lijkt me dat is interessant om niet ja, te maar, doen. Ja, maar geef eens voorbeelden van vragen ja. die we kunnen zien straks. Nou, Je wil, je wil eigenlijk uh, een vragenlijst hebben die, die iemands psychische gesteldheid in, in, op de breedst mogelijke manier weergeeft. Dus niet alleen uh, negatieve dingen zoals uh, slaaptekort uh, of energietekort... Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, positieve levensgebeurtenissen. Of uh, ja, positieve dingen. Ja. En uh, ja, dat wil je dus nu wil je geven als een netwerk. En uh, dan kun je door middel van wiskundige technieken... De, de structuur, de links tussen die symptomen kun je onderzoeken. En dus... welke vragen ga jij stellen dan op die website, Peter? Nou ja, bijvoorbeeld... Um... Nou, voor een deel zullen dat dingen zijn die in de DSM zijn. Want uh, we hebben wel eens een experiment gedaan uh, bij onszelf... van probeer nou eens negatieve emoties bij jezelf te bedenken... die nog niet in de DSM staan. Nou, dat is verrekt moeilijk. Ik denk dat ze de meeste ellende wel te pakken hebben. Maar wat je duidelijk ziet is dat ze hebben niet nagedacht over positieve kanten. Dus uh, heeft u nog wel... Uh, veel plezier aan uw sociale contacten. Heeft u nog wel... Uh, nou ja, dat soort dingen. En misschien is het wel zo dat het hebben van een psychische stoornis er vooral uit bestaat... dat je geen positieve dingen meer hebt. En al die negatieve dingen die erin staan, die herkennen we wel. En die hebben we ook allemaal wel eens. Ja. Uh, als, uh, uh, we, we hebben het hier voor hebben het gehad over uh, synesthesie. Als je nou het verhaal hoort van, uh, van Suzanne, um, die dus allerlei uh, smaken proeft bij woorden... denk je dan ook van, nou, die is ook rijp voor de DSM of niet? <lacht> het eerste wat bij mij op, op, uh, oproept is van... Uh, wat mooi is dat toch dat wij allemaal zo verschillend in elkaar steken. <lacht> en ik, ik, vind het, ja, ik vind het fascinerend om dat van dichtbij eens een keer mee te maken... Uh, maar ja, vooral wat een verscheidenheid aan mensen hebben wij toch. En wat jammer dat het blijkbaar nodig is om daar labels op te plakken. Ja, maar een goede psychiater zal dat niet gauw doen, denk ik nog steeds. Of een goede psycholoog. Ja. Nee, daarom is het ook zo dat als ik met hulpverleners spreek die herkennen zich hier heel erg in. Die zeggen van ja, daar moet het gewoon naartoe. En als jullie dat kunnen onderbouwen met wiskundige modellen... dan hebben we dat veel liever dan het keurslijf van de DSM. Maar dan is dat keurslijf er nu alleen nog maar... om aan de verzekering duidelijk te kunnen maken. Deze behandeling is terecht, want de patiënt, mevrouw Huppeldepup... voldoet aan deze kenmerken. En dat is uh, schizofrenie of uh, psychotisch of uh, weet ik het. Ja, kijk, nou ja, ik zie ook wel dat het... Handig is om termen te hebben waardoor je met elkaar kunt praten. Dat, dat is evident en fijn. En vijf... ah, zo is de DSM ook eigenlijk ontstaan, ja. toch? Ja, maar wat je, wat je ziet is dat de DSM is doorgeschoten in, um, nou ja, dat, dat noemen we dan interne consistentie. Uh, twee verschillende psychiaters moeten bij iemand dezelfde diagnose kunnen stellen. Dus je moet die criteria zo helder mogelijk hebben en zo uitgekleed mogelijk. Dus... Uh, op een gegeven moment kom je dan op een punt van... dat gaat ten koste van de validiteit. Mm -hmm. Dus nu hebben ze bijvoorbeeld met het rouwcriterium... van als iemand een partner heeft verloren... en daar een lange tijd somber over is... dan is dat nog steeds een stoornis. Um, dat komt omdat... Oh, oh, wacht even. Als iemand een partner heeft verloren... en er is er een lange tijd somber over... Ja. wordt dat dan als een stoornis? Dan wordt dat op een gegeven moment toch als een dan depressie hoeveel maanden, de jaren? Um, dat heb ik even niet okay. per raad. Um, maar uh, uh, men had eerst in de DSM 4 nog dat als een soort exclusiecriterium. Want iedereen die een partner verliest, die is daarna, daarna aan het rouwen. Maar wat ze in de DSM 5 hebben gezegd... van ja, we kunnen niet allemaal uitzonderingen maken op basis van sociale context. En dat is ergens begrijpelijk... omdat iedereen dan op dezelfde manier diagnosticeert of klassificeert. Maar het is moeilijk omdat je eigenlijk de context steeds meer uit die, die, uit die DSM wegschrijft. Ja. Is de DSM-5 ook een stuk dikker dan de DSM-4? Um, ik heb hem nog hem niet in het echt gezien. <laughs> nou ja, het lijkt me dat er wel steeds meer... want de DSM-4 is van 20 jaar geleden zo'n beetje, toch? Uh, ja, uh, 94. Maar er zijn natuurlijk heel veel um, uh, stoornissen bijgekomen. Hè. Denk aan AD, HD, ADD, PDD, NOS. Dat zijn allemaal ja. nieuwe termen, toch? Ja, nou ja... Er komen steeds meer uh, uh, diagnosen bij. Uh, ja, en dat, dat geeft mensen ook wel het gevoel van... ja, um, jullie zitten er steeds maar wat bij te verzinnen. En uh, ja, waar ik bijvoorbeeld van de, wat ik van de bevolking ook zou willen weten... is van, wat vinden jullie er nou van... als uh, dit betekent dat 30% of 40% van de bevolking... voldoet aan een psychiatrische stoornis? Uh, is dat nog ja. normaal? Of? We kennen allemaal nog wel die poster van Loesje. Wel eens een normaal mens ontmoet. Ja. En beviel het. Weet je ja. Ja. We zijn allemaal wel een beetje. Maar, maar Stijn de Vos, jij, jij bent erbij gehaald door Peter de Jong. Je bent wiskundige. Ja. Oh. Kijk, hij is groot geworden in die psychiatrie. Maar hoe kijk jij er dan tegenaan? Als je... Heb je, denk je, jullie zijn helemaal verkokerd. J jullie hebben, <laughs> eh, eh, eh, hoe heet dat, oogkleppen op? Nou, ik was wel verbaasd uh, toen ik erachter kwam. Uh, want ik, natuurlijk moest ik me even flink inlezen in, in psychologieliteratuur. Uh, maar ik was echt verbaasd uh, toen ik zag dat de DSM... op, op best wel weinig uh, wetenschappelijk uh, bewijzen was gestoeld. Het was meer... Meer een soort van gemakzuchtige indeling. Dan echt iets. Uh, een indeling die tot stand is gekomen door analyse, objectieve data, bekijken. Ja. Dus ik dacht van oké, okay, nou dat, dat wordt de tijd dat we dat maar eens gaan doen dan. Okay. En er zijn hele goede manieren binnen de wiskunde om dat te doen. Ja. Dus, uh... Maar uh, luisterende naar wat jullie vertellen, denk ik, maar het is misschien ook iets wat in onze uh, tijdgeest, cultuur zit, dat we de behoefte hebben om overal stickertjes op te plakken. He, de, de, ik noemde in de inleiding, het is een smalle richel waarop je normaal mag zijn. Ik, ik geloof de test van Leeuwen wat wil zeggen. Test nee, aan. nee, dit is inderdaad een smalle regel. Ik bedoel, waar zou je synesthesie indelen? Ik bedoel, mensen met synesthesie hebben daar normaal niet echt is Leuk, iets extra's vind ik Het is ik iets dat. extra's. Het is een, we noemen het ook een variant van waarneming. Express ook al als ja. we mensen zoeken voor onderzoek. Want we willen niet dat er inderdaad een stikkertje opgeplakt wordt van jullie zijn raar mm -hmm. of zo. Mm -hmm. Het is gewoon een andere manier van waarneming. Er zijn nog veel meer andere manieren van waarnemen Sommige mensen die zien aura's. Ik bedoel, ja. waar, waar stop je die mensen dan, ja. uh, dan bij? Ik vind ja. die variëteit in mensen eigenlijk zo ontzettend. Ja, precies. Maar ik ben wel blij dat ik niet uh, bij elk woord. Allerlei, uh, nee, oké. Okay, ja, uh, ik ik, ik ben ook blij dat ik niet depressief ben. <laughs> ik doe <het> maar <laughs> ik, uh, ik begrijp wel wat Peter de Jong hier zegt. Dat het vervelend is als je meteen zo gelabeld ja, wordt. Ja, nee, zeker. Ja. He, dat, je, dat je dan ziek bent. Dus alsof uh, normaal zijn alleen maar zonder enige psychische afwijking zou zijn. Ja, nou, in ieder in geval hoort zo'n soort discussie. Plaats in de algemene bevolking. Van wat vinden we nou ADHD? Zijn drukke kinderen ADHD-kinderen? Ja, waar ligt nou de grens? Wanneer noemen we iets nou een uh -huh. psychische stoornis waar we ook pillen voor gaan geven? Dat, dat is eigenlijk een punt waar veel Nederlanders zich druk over maken. Ja. Um, als je de ernstige gevallen er maar uitvult. Ja. Want die moeten toch echt geholpen worden Absoluut. voor maar ze wordt verder wel, afgeleiden. Met die ADHD wordt wel van gezegd dat, dat heel veel uh, kinderen nu opeens... wel uh, uh, die Ritalin, die uh, pillen voorgeschreven krijgen. Terwijl lang niet elk druk kind ADHD heeft. Dus is dat dan een, um, een manier om die kinderen toch een beetje rustig te manen... Uh, en dat je de kosten kan, uh, um, op, de, op de verzekering kan uh, afschuiven... Nou ja, uh, dat is in ieder geval een soort discussie... die in de algemene bevolking wordt gevoerd. Ik bedoel, uh, wat we 50 jaar geleden onder depressief verstonden... dat is uh, heel, iets heel anders dan wat we vandaag de dag onder depressief uh, verstaan. En hetzelfde met ja, gewone drukke kinderen en nu ADHD. Ja, um, dat, dat zijn hele moeilijke discussies... En Waar, ik waar zeg je hiermee ben, mee dat we nu sneller ADHD noemen... sneller iemand depressief noemen dan 50 jaar geleden? Um, nou, met depressie, uh, waar ik het meeste van weet... Da daar kan ik dat met zekerheid wel zeggen. Maar um, kijk, dat, als, als we als maatschappij beslissen van... ja, dat vinden we belangrijk om sowieso alle kinderen te behandelen... ja, dan moeten we dat doen. Goed. Nou, dat zijn mooie laatste woorden. Tot zover van, van vanuit Groningen. Met dank aan Tessa van Leeuwen, Peter de Jonge, Susanne Clermont, Stijn de Vos en Luisteraars. U kunt een mailtje sturen naar ons, pavloffradio.ntr.nl En voor de mensen hier in Groningen. Suzanne Clermont gaat zo dadelijk hier achter een tafeltje zitten... waar u haar kunt vragen welke smaak uw naam bij haar oproept. <laughs> Zij is hier dus vanavond nog te zien. Allemaal thuis of hier in Groningen. Nog een fijne avond en wat ons betreft heel graag tot volgende week. NTR. Informatie.